7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal.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 Nederland werkt al sinds 2008 mee aan de NAVO-operatie Ocean Shield. Die inzet moet de veiligheid op de scheepvaartroutes langs Somalië vergroten. Een vrouw uit Volendam eist anderhalf miljoen euro... van het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Volgens de vrouw heeft haar chirurg bij een knieoperatie... een bloeding veroorzaakt die over het hoofd is gezien. Daardoor zouden de spieren in haar been kapot zijn gegaan. Uiteindelijk werd het been afgezet. Verder zouden bij operaties aan haar rug schroeven verkeerd zijn geplaatst... en sommige zelfs zijn afgebroken. De vrouw heeft van het ziekenhuis in Purmerend een voorschot van 50.000 euro gekregen... maar ze eist een half miljoen voor materiële schade en een miljoen euro smartengeld. Volgens RTV Noord-Holland hebben zich bijna 150 mensen gemeld... met klachten over dezelfde chirurg. Binnenkort wordt bekeken of hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Het weer. Vanavond blijft het helder en na zonsondergang koelt het snel af. Hier en daar kan mist ontstaan. Morgen zonnig en droog, met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Alleen op de Wadden blijft het wat frisser. Dit was het NOS-journaal. ANWW Verkeersinformatie. De files worden nu snel korter, maar bij elkaar staat er nog altijd 120 kilometer. Op de A12 is het nog erg druk van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer. Op diezelfde A12 een stuk verderop tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnek 7. Ook 7 kilometer op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein. Verder is het nogal te druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 8 kilometer bij elkaar. En door een ongeluk nog een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg... tussen knooppunt Galder en Gilte 12 kilometer. Er is daar dus een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Luisterboeken en hoorcolleges? Gewoon downloaden bij Luisterrijk. Luisterrijk.nl Hele monsters, duivels, engelen, naakte, ridders en listige vrouwen...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 Goedenavond, inderdaad, goedenavond. De VPRO bestaat 85 jaar, wat onder meer wordt gevierd met een prachtuitgave van de verzamelde covers van de VPRO-gids, het meest dwarse omroepblad van Hilversum, die zijn verzameld door een van de meest dwarse ontwerpers van Nederland, die u kunt kennen van prachtbladen als Hitweek, Aloha, Furore, de Poezekrant, het Juinens Nieuwsblad en. jawel, de VPRO-gids. Hier is Piet Schreuders. Uw presentator is Jelly Brouwer. Piet Schreuders, je schijnt je naam eer aan te doen. Pietje Precies, zegt Hugo Blom, de huidige hoofdredacteur van de VPRO-gids. Oh, zegt hij dat? Ja. En dat klopt helemaal niet. Ik zou het niet weten. Ben je geen Pietje Precies? Soms komt het er wel op aan om een beetje zorgvuldig te zijn. Maar of ik dat nou in dat vak, lijkt speciaal mij wel, goed in ja. ben, weet ik niet. Er zijn veel nauwkeuriger typografen. Ik probeer natuurlijk altijd zo'n boek foutloos af te leveren. Maar het is altijd zo dat als er een boek uitkomt... de eerste pagina die je openslaat, bevat dan één zeer in het oog springende fout. Oké, okay, laten we daar dan mee beginnen. Ja. Welke is dat? Of is dat een zoekplaatje voor mij? Uh, ik heb nu gezien dat de zijkant van het boek uh, heeft een soort streep heeft. Uh, dat komt omdat de jaartallen waar het over gaat in het boek... Mm -hmm. die zijn aflopend gedrukt in een zwart, dan wel oranje balkje. En dat, dat zie je dus aan de zijkant als je ja. het boek ziet liggen. En dat is wel mooi. Maar achteraf, denk ik, dat was misschien wel mooi geweest... als dat lijntje ook voorop nog een zekere echo had gehad. En dat is niet het geval. Dus dat is een beetje... Maar niet dat dat een ramp is of zo. Maar, maar dat zie je dan, uh, op welk moment als... zag je het gelijk toen je het boek uit de doos pakte? Of? Nee, het is meer als je het zo na een week op de tafel ziet liggen. En dan uh -huh. denk je, oh, dat had ik ook nog kunnen doen. Hmm. Maar dat is geen hals. Uh, nee, vind ik ook geen... niet echt een fout. Nee, en ik heb toen het boek al gedrukt was, heb ik nog een cover ontdekt. De, de maker van een cover, uh, namelijk Cor van Velzen. Dat is een hele bekende ontwerper. Ja. En ik vind het jammer dat ik dat niet eerder wist... want anders had het nog in het register gekund. In het register staan namelijk alle ontwerpers... die ooit één of meer covers gemaakt hebben voor de gids. Van 1926 tot nu, dat zijn er dus heel wat. Want van hoeveel covers ben je er dan niet achtergekomen... wie de ontwerper was, of was dat er maar één? Oh duizenden, want het stond er niet altijd bij. Nee, nee, nee. En soms waren het ook uh, niet echt ontworpen covers. Dan stond er gewoon een, een stokfoto op of ja, zomaar iets. Of alleen maar tekst. Want ja, in die eerste dertig jaar kan je eigenlijk nauwelijks van coverontwerpen spreken. Dan ging het om iets anders. Waar ging het toen om? Hebben het begin... We hebben het over de jaren 2030. hè? In het begin had je wel een mooi logo wat ooit is ontworpen. De eerste cover is ontworpen door een zekere Lex Barton... waar ik verder nog nooit van had gehoord. Maar dat was een tekenleraar uit Utrecht. En die heeft vreselijk veel voor de VPRO betekend, grafisch gezien. Hij heeft de eerste omslag gemaakt... En op dat omslag is dus uitgevoerd in twee kleuren, paars en oranje. Paars zie je allemaal cirkels, mm -hmm. concentrische cirkels, voorstellend radiogolven. Nou, radio, dat was het medium in 1926. Er waren diverse radiogidsen. De FARA had er een, de Afro had er een, VPRO had er een. En de VPRO had dus uh, het blad Vrije Geluiden. Je ziet dus paarse cirkels, radiogolven en dan oranje strepen. Heel mooi verticale strepen en horizontale strepen die daar een heel klein beetje uit het centrum staan... maar toch in evenwicht met die cirkels. Heel aardig ontwerp, vind ik. En dat stond op de eerste cover, maar ook op de tweede cover. Dus dat, werd, dat was gewoon een, wat wij nu noemen een basisontwerp. Ja, ja. En die staat ook hier in, uh, in het boek. Zeker. En ja. sterker nog, die, die, die kleurstelling en dat, die beeldtaal... heb ik geprobeerd te citeren voor de cover van het boek wat nu voor ons ligt, VPRO-gidscovers. Ja, VPRO -covers. ja dus ook met een beetje die cirkel uh, erop ook. Cirkels, in dit oh. geval zijn de cirkels wit... maar het is duidelijke een verwijzing daarnaar. Ja. Ja, ja, en um, uh, ik, ik merk dat je het heel goed zonder lichtbeelden kan... want er was net iemand, uh, Hugo Hoes, een van de redacteur van de VPRO-gids... Die, uh, die twittert, het wordt lastig met de, met de lichtbeelden... Uh, en niet CVD vergeten te noemen. Nou, om je een handje te helpen, noem het dan nu gelijk maar. Waar staat dat voor, CVD? Ja, niet vergeten. Er is een project dat heet uh, Cover van de Eeuw. vpro.nl slash cover van de eeuw. En daarop kunnen de mensen, ja, omdat we nu toch bezig zijn... met zo'n hele grote verzameling covers door de jaren heen... Uh, kiezen wat, de, wat zij de mooiste cover van, nou, misschien niet van de eeuw... maar. Uh, van 1926 tot nu van 85 jaar vinden. Okay. En dat is dus open voor iedereen, die verkiezing. Prima, dat is, dat is bij deze spannend. heb je de oproep gedaan en uh, kunnen we uh, dat loslaten. We kunnen toch? het, uh, ja, we laten het los. Piet Schreuders. Um, uh, u kunt uh, reageren in het uh, komende uur, en niet alleen via Twitter... Uh, maar ook via onze website radiokunstof.nl. En je hebt ook een account, hè? Twitter, ja. ja. En, en heel veel volgers in Spanje. Spanje en andere, Zuid-Amerika <laughs> dat soort landen. Nou ja, die en, kunnen dat dus niet volgen, want die doet het meestal wel in het Nederlands. Want Piet Schreuders, het fenomeen, het Nederlandse fenomeen, de vormgever. Ja, die gaan zij dus volgen. Dan ja. zijn ze benieuwd of ik iets over grafisch ontwerpen dan loslaat. Dan? Maar ik weet niet wat ik daarover zou moeten zeggen eigenlijk. Maar, dus is ook het zijn, lastig in. En ik neem het ook allemaal niet zo serieus. Het zijn meestal huis, tuin en keuken obsessies die daar terechtkomen. We gaan even naar het nieuws. Want uh, gisteren werd uh, bekend dat Hans Keilson, psychiater-schrijver, uh, gisteren op 101-jarige leeftijd is overleden. En op 21 december jongstleden was hij onze gast. Ja. Het is zo merkwaardig. Ik kijk u in de ogen en ik kijk in de ogen van een 101-jarige. Ja. Wat ziet u? Ik zie hele lichte, waterige blauwe, lieve oog. Dat vind ik heel lief van u dat u dat zegt. Kijk eens, als maar oud wordt, en ik ben nu oud, zeer oud, dan moet men weten dat het oud zijn is een tijd voor de reparaties. Man is lichamelijk en psychisch niet meer dezelfde die man was met 50 jaar geleden. Er moet veel gerepareerd worden. Ook aan mijn ogen moet dat een of ander gerepareerd worden. Maar weet je, als het zo oud is geworden als ik... dan mekkert niet meer, maar niet meer over die reparaties die, <lacht> die zouden moeten gebeuren. Ja, dan me mekkert men niet meer over de reparaties die zouden moeten gebeuren. Hans Keilsson en Piet Schreuders. Heb je hem uh, uh, gekend? Heb je een boek van hem gelezen? Interviews met hem gezien? Gehoord? Gelezen? Ja, hij was veel in het nieuws. Ik heb net uh, in de ban van de tegenstander gelezen. Oh ja? En, uh, en? Nou, dan wil je weten wat ik daarvan vond. En ik vond er niks aan. Je vond er niks aan? Ik, ik heb het eerst met hoop vol gelezen. Want er stond achterop vijf sterren geniaal boek. New York Times. Ja, dat ja. Dat kan wel iets zijn. Sindsdien hij heeft hij dat... alle aandacht, hè? Ik was... Ik vond dat het, het hele thema van het boek al werd samengevat in de titel... in de ban van de tegenstander. En de, daar speelt hij mee, maar ik vond het echt... Nou, ik ja, kan het, uh, het goede er niet aan afzien. Ik heb het wel helemaal uitgelezen, want mijn vrouw vond het fantastisch... Ja. en zeer ontroerend, echt. Bijna geniaal, inderdaad. Ik dacht, dat ga ik ook lezen. Maar ik was blij dat toen ik weer een thriller over... Uh, het, uh, over een, een politieagent in Los Angeles kon gaan lezen... Maar waar zit hem dat dan in? Waarom kan jouw vrouw het bijna geniaal vinden? Wat ik ja, was... overigens ook vond, het is een heel prachtig uh, boek. Ja, nou, en het is ook heerlijk dat die man dat zo lang... Uh, uh, ik, ik, heb, uh, ik heb meestal heel erg veel uh, waardering voor uh, mensen die heel oud zijn. Mijn ouders zijn ook allebei heel oud geworden. 98 en 99. En hoe ouder ze worden, hoe interessanter ze worden. En hoe helderder eigenlijk ook. Soms een beetje kinderlijk. Maar alles wat ze vertellen is, is buitengewoon steekhoudend. Maar dit boek was niet geschreven nu, maar ik geloof ik al in 1949 of zo. En dat heeft echt die langdradigheid van die boeken uit die tijd. En ik vond... Uh, die vond het te traag? Ik vond het niet prettig lezen, maar dat kan ook aan de vertaling liggen. Dat stond ook voor in het is, het is geheel herzien. Dan vraag je af wat moest er dan allemaal herzien worden, mm -hmm. dat weet ik niet. Maar misschien zou je het in het Duits moeten lezen, maar dat kan ik niet. Maar wat ik al zei, die beeld, de hele premisse van het boek, wordt in de eerste tien bladzijden al heel goed weggegeven. En dat, daar komt hij niet meer overheen. En heb je dan uitvoerige discussies met je vrouw? Hoe gaat dat? Nee, hele beknopte discussies zijn dat. <laughs> dat is heel snel afgerond. Waarin jullie het gewoon heel erg oneens zijn? Ja, dat, is wel, dat heb je wel. Ja. ja. Dat begrijp ik. Um, uh, ik uh, zeg trouwens nog even dat die tegel daar ligt. Uh, je had dus als motto gekozen voor een boek... dat van jouw hand verscheen voor verbetering vatbaar, de drie V's. Dat was de titel van het boek, ja. Ja, en uh, weet je nog wat, uh, wat je als motto had gekozen voor dat boek? Het is alweer een tijdje geleden. Niet, zo, niet precies dingen... Slechte dingen. dingen voor goed slecht laten mag men alleen op zijn sterfbed. Dat was ja, Kafka. Dat is een mooi motto, ja. ja. Maar goed, ik neem aan dat er nu iets geheel anders komt. Piet Schreudes, uh, uh, vormgever en schatgraver noem ik je ook maar even. Uh, al jarenlang uh, art director van de VPRO-gids. Uh, zelf ook verantwoordelijk voor, nou, ik geloof dat je zo'n 240 covers... want dat is natuurlijk nu ook allemaal uitgezocht. Het is uit... geboekstaafd, ja. ik geloof 230 of zo. 230. Of 225. Maar dat kan je in het register allemaal nalezen. Ja. Uh, maar daar dan ben moet ik even zelf... iets uh, rechtzetten, ja. want er wordt nu steeds gezegd uh, dat ik de art director ben en dat ik dat boek heb gemaakt. Maar het is samengesteld door wat op de cover staat, Piet Zorjels en Beate Wegloop. En wij zijn ook met z'n twee art director. En we hebben die taak ook uh, min of meer intern uh, heel duidelijk verdeeld. Maar de keuze van de covers die er nu in staat, dat is... Door jullie samengedaan. Heel erg samen gedaan, ja. Beate ja, Wegloop en Piet Schreuders zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van dit uh, boek. VPRO-gidscovers. Ja. Een kleine geschiedenis van de VPRO-vormgeving. aan de hand van enige honderden gidsomslagen. van 1926 tot nu staat op uh, de cover van dit boek. Uh, ik zei net: je bent ook schatgraver. Uh, en dan heb ik het vooral over het uh, documentaire orkest. dat je ooit hebt opgericht, de Bo Hangs. Ja. Um, nou ja, daar komen we misschien ook nog over te spreken. We kunnen in elk geval iets van de bohangs laten horen. Uh, je bent ook ontwerper van CD Hoesen, onder andere van die bohangs. Maar ook ja. voor het label Basta heb je veel ontworpen. En dan heb je ook nog uh, de poezekrant en furoren. Bladen die je helemaal zelf uit uh, de grond hebt gestampt en uh, waar je in alle opzichten verantwoordelijk uh, voor bent. Maar we gaan het eerst hebben over uh, die vpro gids. Want um, ja, het 85-jarig bestaan van de VPRO was blijkbaar een goede aanleiding... om eens uh, uh, over de brug te komen hè, met al die covers. Want het is eigenlijk gek met, uh, uh, met die gids. Um, eigenlijk draait het allemaal om de cover. Tenminste, zo ervaar ik de vpro gids altijd. Vind je dat? Ja. Nou, je kan wel merken dat het onderwerp leeft bij de lezers. Maar je krijgt er vrij veel reacties op. Van, heel veel negatieve reacties van die covers, dat kan helemaal niet. En dat is smakeloos. En als de gids bij ons binnenkomt, het eerste wat ik doe, is ze er afscheuren. Dat meen je niet. Om het maar niet een week lang naar te hoeven kijken. In welke nou, gevallen is dat dan zo geweest dat het echt euh, alarmerend was, het aantal berichten dat jullie kregen? Het is altijd. We hebben wat brieven ook afgedrukt. Dergelijke brieven op de flappen ja. van het boek. Maar er zijn ook positieve brieven. Dus je merkt in ieder geval dat het onderwerp leeft. Er zijn ook mensen die zeggen het zijn pareltjes. en het is het eer. Als, de, als de postbode aanbelt dan geef ik hem een hand. En dan dank ik hem voor weer een pareltje van grafisch ontwerp. De waarheid zal dus ergens in het midden liggen. En ja. dan zijn er nog heel veel studenten... die hun wanden mee bekleden met uh, de covers. Dat is ook net binnengekomen, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dat is al heel lang aan de gang. We krijgen veel foto's van badkamers en gangetjes... en uh, studentenkamers die helemaal bekleed zijn met covers. En we doen het uh, eerlijk gezegd zelf ook op de redactie. Iedere week komt er weer eentje bij. En Beate en ik doen dat om... Vooral om te kijken of de opeenvolging goed is. Dus als je, dat je niet twee witte covers achter elkaar hebt. Of een cover met een kat. Er moet niet nog eens een cover met een, een beest achter. En hoe de kleuren... Want als je een abonnee bent op de gids... dan komt die binnen op de, in, de, in de week dat er nog een andere op tafel ligt. Dus die moeten naast elkaar ook goed uit kunnen komen. En dan heb je nog de verzamelaars ook waarschijnlijk. Hè? Zeker. Heb, heb je daar enig idee van of er mensen zijn die hele jaargangen in huis hebben... Die zijn er, en het is maar gelukkig. Want wij moesten een coverboek samenstellen... maar alles wat wij hadden in Hilversum waren ingebonden jaargangen. En uh, ja, dat zit in dikke folianten, dat is heel handig... want dan kun je snel bladeren mm -hmm. en het, het blijft ook goed. Maar als je de cover wil scannen, dan kan dat bijna niet... want die loopt weg in de, in de rug. En er zijn ook dunne randjes afgesneden aan alle kanten. Dus we hadden eigenlijk voor de, voor, om het te scannen, om het goed te reproduceren... hadden we losse nummers nodig... En die hadden we wel, maar niet voor 1984. Dus hebben we in de gids een oproep gemaakt, van, uh, geplaatst. Wie heeft er nog losse nummers? En er zijn heel veel reacties opgekomen. Er was één meneer uit Amsterdam. Die had alle, alle gidsen van drie, 1973 tot 1993, geloof ik, bewaard. Zo. Keurig in archiefdozen. En die heeft ze beschikbaar gesteld. Toen kwam er een koerier met 18 archiefdozen. En dat was heerlijk. En wat Om... was dat voor meneer? Ik weet verder niks van die meneer. Nee? Maar er waren meer mensen die... Uh, sommige mensen hadden dus de losse covers keurig afgesneden en uh, bewaard. Ook in archiefjes. Maar deze meneer had dus de hele gids bewaard. En op, keurig op de archiefdozen geschreven. Jaargang zoveel tot zoveel. Van die dag tot die dag. Uh, dus ik, ja, het was gewoon een, uh, een cadeautje. Ja. Een goed archief. Er zijn dus meer schatgravers in de wereld. Of bewaarders. Bewaarders, uh, ja. ja. Ja. Mensen die niks kunnen weggooien, maar in dit geval is dat goed. Maar goed, uh, in het kort gezegd, jullie zijn er dus zeer van bewust dat die cover uh, van belang is. Dat het blad misschien wel de cover is. Hoe ga je ermee om? Want uh, uh, iedere week is het van een geheel andere orde. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat je ook bijna iedere week een andere ontwerp aan het werk zet. Ja, en dat is een traditie die al teruggaat tot ik denk begin jaren zeventig. Toen was er een beeldredacteur, kwam er een beeldredacteur bij de redactie... genaamd Nelleke van der Drift. En die kwam daar omdat ze op een borrel... de directeur van de VPRO was tegengekomen... en die zei tegen Arie Kleijweg, want zo heette die... Uh, ik vind de, de covers afschuwelijk, kan dat niet wat anders? Jullie hebben fantastische programma's. Jullie zijn de documentaires uit van Hans Keller en van Sherry Duins. En wat staat er op de cover een of andere popster... die er niets mee te maken heeft? Nou, kom maar werken... Zo dus gaat dat dan bij de VPN. Zo ging dat toen. Uh, nou, Nelke is begonnen met uh, jonge ontwerpers zoeken. Eerst, dat is ook wel interessant, uit de, uit de grafische afdeling van de NOS. Dus dat waren tv-titelontwerpers. Dus daar kom je namen tegen. Die staan ook in dit boek, zoals uh, Hans de Kok en uh, mensen. Um, die, die eigenlijk niet in het geëikte rijtje van Nederlandse ontwerpers uh, passen. Ik kende ze althans niet. Wil Bakker is ook zo iemand. En die ken ik alleen maar uit de colofons van de VPRO-gids. Hij heeft hele mooie dingen gemaakt. Dus, uh, en ze ging ook naar kunstacademies kijken, talent spotten. En ze had al uh, vriendjes en, en zo. Peter, uh, Peter Vos en uh, Jack Prince was een hele goede illustrator. Ja, die heeft heel veel gemaakt. Jarenlang, ja, heel consistent, altijd ja. goed. Verbazend zelfs. Er staan ontzettend veel dingen van hem in onze selectie. Ik zag het, ja. Maar goed, Nelke is dus op een of andere manier heeft ze bedacht iedere week een andere ontwerper een andere illustrator voor de diversiteit. Dat mm -hmm. is belangrijk. Ja. En alle opeenvolgende generaties hebben dat voortgezet. En jij dus ook? Wij doen dat ook. En ja. het, is, uh, het wordt niet eens ter discussie gesteld. Die moet, uh, het moet iedere week een ander zijn. En hoe gaat dat dan? Want uh, het coververhaal. Wordt lang van tevoren uh, gepland? En uh, hou je dan rekening met welke ontwerpen bij welk verhaal past? Hoe werkt het? Ja, we komen bijna iedere week bij elkaar. De hoofdredactie en de art direction. En dan wordt er verteld, dit, dit of we kijken samen even. Maar meestal heeft de hoofdredactie een idee. van dit is dan echt wel coverfee. En dan gaan wij zeggen van wie zou dat kunnen doen. En er zijn er twee mogelijkheden. We hebben meteen een naam. En dat zijn iemand die we kennen, dat is typisch iets voor die. En dat, is, dat zou dan bijvoorbeeld een kunstenaar zijn die we goed kennen en die goed vertrouwen en van, van wie we weten dat je die eigenlijk zo weinig mogelijk moet vertellen. Dit is het onderwerp, gaan we wat doen. Hm. Maar er zijn ook onderwerpen die heel complex zijn en waar je waar wij dan misschien zelf een concept voor een cover hebben. En dan moet je heel veel brieven en programmagegevens doormailen en vertellen wat we graag zouden zien... dan wordt het dus een soort uitvoerend werk. Dat kan ook. Zullen we een paar voorbeelden? Is dat voor al die niet-VPRO-leden is het ja. ook wel handig. Um, nou, noem maar, maar Ja, daar heb je opengeslagen zie ik Arnon Grunberg. Arnon Grunberg uh, werd geïnterviewd. Uh, gids 48 van 2010. Ja, dat was een interview... Uh, die, dat, die Arnold Grunberg uh, behoeft eigenlijk geen toelichting. Hij had toen ook net een uh, nieuw boek uit. Mm huid -hmm. en Haar heette dat, geloof ik. En dat uh, boekomslag van Huid en Haar... dat was ontworpen door Ron van Roon. Met een soort Schotse ruit. Ja, en wat blauw. Dat en blauw. Wij, vro wij vroegen de cover te maken door Deborah van der Schaaf. Fantastische illustratrice. En wij hebben haar helemaal vrijgelaten. En zij komt met een spuitschabloon. Van het portret van Arnon. Maar het niet gespoten in één kleur, maar in de Schotse Ruit. Wat een citaat is van dat boekomslag. wat in de honderdduizenden op dat moment in de winkel lag. Ja, ja, ja, ja. Maar ook het logo van V.P. Rochits was ook gespoten alsof het een schabloon was. Het is dus een mooie eenheid. We proberen toch vaak er een eenheid van te maken. En over dus dat... het logo gesproken. er zijn in al die jaren. dus in die, wat is het nou, 80 jaar? 85, 85. jaar. Zijn er 19 verschillende logo's geweest? Als jij het geteld hebt, dan geloof ik het graag. Misschien, ik heb voor in het boek een overzicht van al die logo's. Ja, een logo's. heel mooi overzicht. Uh, dan hebben we het dus over een logo van uh, vrije geluiden... slash VPRO-wits. Ja, ja, ja. Uh, je kan ook zeggen... Er zijn ook verschillende VPRO-vignetten. Maar wat me, veel mensen denken... ja. De, al die grafische ontwerpers die zijn eigenlijk alleen maar bezig... met uh, steeds de logo's veranderen en restylingen en zo. Vooral de laatste tien jaar is het verschrikkelijk. Maar dat valt heel erg mee als je dat overzicht ziet. Want uh, wat ik ontdekt heb, is dat het in de jaren veertig nog tien keer zo erg was. Dan wisselde soms iedere drie maanden van logo. Dat wisten ze echt helemaal niet meer. Dus dan gingen ze, gingen ze iemand het met de hand laten tekenen. En dat uh, beviel dan blijkbaar niet. Dan kwam er weer uh, door de drukker gezette kop vrije geluiden. En pas in de jaren 50 komt er een ogen wat nog vrij lang heeft volgehouden. Toen werden ze opeens een beetje consistenter. Nou ja, ze hebben het lang volgehouden, ja. ja. ja. <lacht> zo zou je het ook kunnen zeggen. Uh, uh, nog even een paar voorbeelden. Want uh, heel opvallend, bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden... de laatste verkiezingen, had ik, ja, daar sla je hem al open... Hoe noem je ja. dat ook alweer? Want toen hadden jullie dus verschillende. Dat, is een, dat noem je een split van. run. Oh ja, een split run. Um, met heel veel, waarom zijn dat eigenlijk altijd Engelse termen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Cover is ook een Engelse ja. term. Ik zag op jouw site, jullie site staan kaftomslag. Dat is ja. wel een mooie ja. term. Mooi, hè? Het is een kaft en een omslag. Alles in één. Kaftomslag. Als Nederlandicus, want je bent autodidact als het <laughs> om vormgeving gaat. Zeven jaar heb je Nederlands gestudeerd. Ja. Moet zo'n woord jou goed doen, inderdaad. Maar goed, ja. dit was dan een, een, een split run. En uh, jullie hadden voor iedere politieke partij een eigen omslag gemaakt. Klopt dat? Dat klopt. En het, die, uh, die uh, omslagen waren dus uh, alternatieve verkiezingsaffiches. En die affiches zijn in de, in de week voor de verkiezingen ook uh, op groot formaat... of A2 of zoiets, uitgeprint en wild geplakt door heel Nederland. Mm -hmm. Dus dat was een uh, soort wilde actie ja, van de het... vpo Ja. Uh, ja, om, nou ja, omschrijf ik de, de, bijvoorbeeld die uh, voor Wilders... met, met het boerenbond bord voor zijn gezicht. Dat en was een hele mooie, ja. Maar gemaakt door Jona Rotting. Ja. Een affiche, je ziet uh, herkenbaar uh, de contouren, het gezicht... foto van het gezicht van Gert Wilders. Maar het is voor een groot deel gaat het schuil achter een bord... een boerenbondbord. Ja. En daaronder staat, uh, denk niet langer na, punt, bvv. Ja. En dan, dan is het ook okay, een hele mooie voor Job Cohen. Een boeketreeksachtige uh, omslag. Is ja, die geweldig. van jouw hand? Want dat, dat zou zomaar Piet Schreuders kunnen zijn, hè? Omdat het een pastiche is. Ja. Ja. Ik heb veel van die pastiches ja. gemaakt. Maar dit is van Malkor Ontwerp. Uh, een heel goed uh, ontwerp- en illustratiebureau uit Amsterdam... waar we heel graag mee werken. En die hebben een uh, soort boeketreeks gemaakt. In dit geval heet het dan campagnereeks... met drie roosjes van de... PvdA, met een stoere foto van Job Cohen erop. Ja. Dus een, uh, alsof er een pocketboek op de VPRO-gids ligt. Ja. Dat is altijd fijn om te maken iets wat lijkt op iets anders. Heb je nu nog uh, speciale ontdekkingen gedaan? Want het is, ik bedoel, je draagt dat blad al zo lang een warm hart... Toe. Je, je, je bent een, een belangrijk deel van de VPRO. En als je dan in die archieven gaat struinen... samen met Beate Wegloop, doe je dan... Uh, doe je dan uh, speciale ontdekkingen? Nou, eigenlijk alleen maar. Het was één, He? één grote uh, verrassings-rollercoaster-ride. Uh, <laughs> uh, Bejaat en ik hebben het een beetje verdeeld. Uh, zij, zij is geloof ik, ik in 1990 begonnen vooruit te bladeren... en ik ben terug gaan bladeren. En je denkt dan, nou, voor 1970 dan wordt het, zal het wel een beetje saai worden of zo. Maar dat is, dat is totaal een vooroordeel. Waarom denken we dat? Nou ja, misschien omdat we zelf alleen maar de jaargangen vanaf 1974 in de kast hebben staan. Maar het werd alleen maar gekker en alleen maar mooier en alleen maar interessanter. In ieder geval voor mij als onderzoeker. Want je vindt dingen die je nooit gezien hebt. En uh, ja, voor ik wist, ik wist gewoon sommige dingen niet. Zoals? In de, in de jaren zestig heeft jarenlang Otto Trojman, een van de grootste Nederlandse ontwerpers... wekelijks de cover gemaakt van de vpro Gids. Ik had dat was een geweldige ontdekking. Over. Maar er zijn ook archieven, Nederlandse ontwerpersarchieven. Toen ben ik te raden gegaan bij het Trooyman-archief. Bij het Nago in Utrecht en bij de UB-speciale collecties in Amsterdam. Maar is geen enkel... Daar hebben ze dus heel veel van Trooyman. Het hele archief is daar naartoe gegaan. Maar nul covers van de V.P. Roogits, Vrije geluiden. En dat is heel interessant werk. Dat is heel mooi werk. En ja, in de jaren 60, dan kom je in de jaren 50... En dat wordt algemeen gezien als een voorspelbaar en saai en muff periode. In alle opzichten. En voor een deel natuurlijk terecht. En, maar ja, goed, alle bladen waren saai en voorspelbaar. De Margriet ook, noem maar wat. Uh, maar ja, dat saaie en voorspelbare vind, vond ik dan toch eigenlijk wel weer heel aardig... om gewoon week na week om dat te zien. Want ze doen dan in alle ernst... zetten ze ergens in maart een foto van bloesem, bloeiende bloesem... op de cover... Waarom? Het wordt lente. Dat is die totale naïeve vrijheid van het, dat het lente wordt. Of een lammetje, of een jongveur. Ja, dat waren er nog eens tijden, meneer Schreuders. En zonder enige knipoog, hè? want wij zijn nu gewend... Ja, een dubbele bodem of een zoekplaatje... of zit er zit altijd een laag onder. Nee, het is gewoon sek wat het Gemeind. is. Het is lente. Ja. En waarom niet? Want dat is wat iedereen bezighoudt op dat moment. Het, gaat ja. mooi, het wordt mooi weer. Wat maakt het nou uit wat er in de krant staat? Ik knal gewoon een blouse nee. met, een, met een schaapje. Maar afgezien daarvan... En ook Ik veel... ga je heel even oh. onderbreken. Mag dat? Tuurlijk. Ja, want het is half acht en dat betekent dat er verkeersinformatie is op Radio 1. We hebben een hele drukke avondspits achter de rug vanwege hemelvaart morgen. Gelukkig uh, ligt de drukte grotendeels achter ons, vooral weer Amsterdam. Daar is de avondspits echt al voorbij. Maar in het midden van het land en dan nou vooral rond Utrecht gaat het toch wat minder snel. En ook bij Rotterdam zijn er nog problemen. Dat heeft voor een deel te maken met een ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Dat gebeurde bij Afrit Berkel en reis. Uh, twee kopstaanplotsingen daar. De file is daar niet zo lang, 2 kilometer. Maar het is vooral te merken op de A20 vanuit Gouda. Tussen het plein en het Kleinpolderplein, 6 kilometer. En de A13 vanuit Den Haag staat ook nog helemaal vol. Tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein, 13 kilometer file. Nou, van de 21 files die er nog staan valt ook de A50 nog op, arnhem Os, Tussen Renkum en knaput Ewijk, 8 kilometer. En de A58, Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot, 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gestrand en daarom is de rechte rijstrook dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. En vandaag in Kunststof Piet Schreuders, Hij is vormgever en schatgraver. Uh, en dat kunnen we heel goed illustreren met muziek van de Bohangs. Want dat is ooit door jou bedacht, dat documentaire orkest. Misschien even heel kort uitleggen wat het ook alweer behelst. Ik was nieuwsgierig naar de achtergrondmuziek... die je hoort in de films van Laurel en Hardy... Uh, daar ben ik mee opgegroeid, zoals veel uh, kinderen van mijn leeftijd. En wat zij hadden, wat specifiek Laurel en Hardy... En, en de andere films uit die studio... was de achtergrondmuziek die, die een soort stokmuziek hadden... die je nergens anders hoort. Uh, en ja, daar staat niet op de titelrol wie dat gemaakt heeft... en welk orkest speelt dat. Maar het is hele mooie muziek. En je, ja, als je veel van die films ziet, dan ga je die deuntjes herkennen... want die komen steeds terug. Want die werden steeds hergebruikt. Ze zijn ooit eens opgenomen. Maar uit, uit budgetoverwegingen werd het maar voortdurend gerecycled en gerecycled. Mm -hmm. Maar goed, er waren een stuk of vijftig, zestig deuntjes. En dat ben ik een keer in kaart gaan brengen. Toen ik ziek was en niks anders te doen had, was ik de hele tijd mee bezig. En toen ik dat in kaart had, toen heb ik een vriend van mij, Gert-Jan Blom, gevraagd... kan je niet een orkest oprichten die die deuntjes speelt? Ja, ja. Hij was toen bezig met de Boulevard of Broken Dreams begin midden jaren tachtig. Uh -huh. Dat wordt een beetje ingewikkeld, zei hij toen. Het heeft toen nog een jaar of zeven geduurd. En toen kwam het er uiteindelijk. Omdat er een, uh, een platenbaas interesse in toonde. En toen hebben we een heel korte tijd hebben we ontzettend veel nummers opgenomen. En uiteindelijk... Vier CD's opgenomen. Ja, ja, ja met dat, dat Fantastische materiaal. Hele mooie CD's op. Uh, Gert-Jan Blom, de Bo Hanks. De Issies, uh, Hij kwam voor, toen voor uit de Issies, ja. Ja, ja. Ton van Berghek zit er ook in. Ja. We gaan ze even laten horen. Een afternoon, zo heet dit uh, stukje muziek, gespeeld door de Bohangs. En uh, de Bohangs is dus een soort geïnitieerd door uh, Piet Schreuders, uh, onze gast van vandaag. Hij is vormgever en uh, verantwoordelijk voor de art direction van de VPRO-gids. En, en er is een uh, boek uitgekomen, dat heet uh, VPRO-gids, covers, waarin. Ja, een, een, nou, hoeveel covers zijn er in opgenomen? Honderden? Nou, heel veel. Meer dan 300, Iets meer dan 300. Ja, en we spraken net over hoe uh, die uh, cover iedere week uh, tot stand komt. Dat jullie met heel veel verschillende ontwerpers uh, samenwerken. Um, is er nog iets wat heel opvallend is, wat jou betreft... als het gaat om, uh, om die omslag? Uh, we hebben sinds kort een nieuw uh, logo. Dat is ontworpen door het bureau Tonic... Ja, en waarom uh, dat, niet op Piet Schreuders, vraag ik dan maar gelijk? Dat komt omdat de VPRO uh, is overgegaan tot een nieuwe huisstijl. Want zo kon het niet langer. Het was een ratje toe van stijlen. Iedere afdeling had zijn eigen stijl. Televisieprogramma's, zus en uh, radio, drie voor twaalf, website. Dat liep allemaal uit elkaar. En uh, die kon eigenlijk niet iemand die er dicht op zat. Het is mij trouwens niet gevraagd, maar als ze het mij gevraagd hadden, had ik zeker nee gezegd. Waarom? Ik denk dat je iemand van, van buiten nodig hebt die uh, een beetje de afstand houdt... en uh, die niets anders doet dan huisstijlen maken. Dat is echt niet zo heel erg mijn uh, specialiteit. En die daar goed uh, op, een, op een goede, frisse manier over nadenkt. Niet iemand die uh, week in week uit op die redactie rondhangt, maar... Ja, echt, ja dat echt, was echt dat... onverstandig geweest als ja. ze jou daarvoor hadden gevraagd. Ik denk dat dat onverstandig was geweest. <laughs> en dan hebben ze Antonik gevraagd en uh, wat ze gemaakt hebben is uh, vind ik best oké. Okay. Uh, ze hebben de goede elementen van het, oude, van het logo wat we hadden vanaf 1983 genomen. Wat iets driehoekigs was, iets scherps, iets, uh, iets met letters, uh, um, schreefloze letters. En wat er niet zo mooi aan was, hebben ze vervangen door een letter die wel mooi is. En ze hebben die twee, dat ene driehoekje vervangen door twee driehoekjes... waardoor het wat meer in evenwicht is... Ik vind het wel aardig en het is ook zeer, zeer breed, breed inzetbaar. Vooral als je het op tv ziet waar, wanneer het geanimeerd is. Mm. Heel veel mee te doen. En voor de gids, dat is hier dus VPRO gids, daar hebben ze ook iets voor gedaan. Maar zo dat ze het ook iedere keer kunnen aanpassen. Ieder segmentje, ieder lettertje, maar ook iedere deel van het lettertje. Zoals dat doorsneden wordt door die driehoek, kan je een andere kleur geven. En als je het een beetje verantwoord doet... dan kan je zorgen dat het een mooie eenheid is met de rest van het omslag. Maar dat moet een spannend moment zijn geweest. Op het moment dat Tonic met de nieuwe huisstijl kwam bij Piet Schreuders. Ze hebben het gepresenteerd, VPRO breed, ja. op, een, op een hele mooie presentatie. En dat had, had heel veel succes. Ja. Maar had jij daar nog iets over kunnen zeggen? Ik bedoel, het is niet zo dat ze dan van tevoren... naar de art director van, uh, van de VPRO-gids toekomen. Ja, wel, we hebben een beetje... Inform zijn, ik ben wel bij ze op bezoek geweest ja. en een beetje gepraat. Ook. Uh, ik heb hun uh, uh, laten zien hoe de logo's vroeger waren. Uit historische belangstelling, met die, dat logo met die cirkels. Ik zei dat ik het misschien wel aardig zou vinden als dat een beetje terugkwam. Maar ik geloof dat dat ook wel terugkomt. Want ze werken heel veel met, met concentrische cirkels en stralen. Er gebeurt heel veel mee. Of dat bewust is of onbewust, weet ik niet. Maar ik vind dat het aansluit en dat het zeker in en dat de dat traditie het past. past. Um, nu is het zo. Ik zei al, je, je hebt uh, Nederlands gestudeerd. Dus autodidact als het om vormgeving gaat. En uh, je bent ooit uh, bij de VPRO terechtgekomen als um, radiomaker. Nou, ja, dat is het eerste wat ik ooit gedaan heb voor de, voor de radio, inderdaad. En, en je was als eerste gewoon leidend voorwerp, onderwerp, ik bij was, de wolkenkrabber. Was ik dat. was geïnterviewd door Wim Noordhoek, eigenlijk voor het blad Aloha. Maar het interview werd, vond hij zo leuk dat hij er ook een radioserie van heeft gemaakt. En toen heeft, heeft hij gevraagd of ik daaraan mee wilde helpen. Dus toen werd ik met een groot woord radiomaker. Nou, we, we kunnen even een fragmentje laten horen van de wolkenkrabber. Dat is leuk. De Wolkenkrabber, VPRO Vrijdags magazine voor magie en mystificatie. Nou, hij staat hier. Hè. Als je... Het is donker dus je hebt hem misschien niet gezien... maar hij staat hier op het Victoryplein hiervoor. En ik woon hier dus ik zie hem ook wel vaak. Wat is hem dan, hè? 12 verdiepingen in huis heet hij. Het is een, een Wolkenkrabber die in 1931 gebouwd is. En het was toen de eerste Wolkenkrabber in Nederland. In de tweede aflevering van ons bouwkundig magazine voor de opgroeiende jeugd... deze week aandacht voor het maandblad De Wolkenkrabber... zijn medewerkers, zijn redactie en zijn abonnees. Dit is redacteur Piet Schreuders. Het, uh, ik heb, ja, het tijdschrift Wolkenkrabber is vorige zomer opgericht. En het had als voorplaat een tekening van De Wolkenkrabber... Het idee voor het tijdschrift ontstond in de tijd in de koffiekamer... van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Het blad zou in gefotocopieerde vorm worden verspreid. De wolkenkrabber. De wolkenkrabber? Ja. We wisten dat uh, Marijn Polak die kon dat kon drukken. Want die had ook altijd al fotocopieën van haar eigen scripties... Uh, in de groep rondgedeeld. En dat uh, kon ze dus blijkbaar gratis doen bij het uh, kantoor van haar vader. Dus het was wel handig. Dus het zou... Uh, Druk, dat zou een ander zijn van Marijn Polak van Lillyveld. En medewerkers uh, hadden al toegezegd: uh, Kagi, Royers, Strik, Schreuders, Groot en zo. Dus het stond er wel goed uit. Dus dan heb ik het. Uh... Ja, dit is een fragment uit 1972. Altijd lang geleden. Leuk om te horen. Ja. En, en toen klikt het heel erg tussen jou en de VPRO. Want hoe liep dat dan verder af? Nou ja, ik wilde ontzettend graag. Uh, daarbij horen bij de VPRO. Dus ik wilde niets liever dan iets doen. Het maakt niet uit wat. Misschien prullenbakken leeg of iets nuttigs doen. Of uh, misschien ra uh, radio dingetjes maken. Want wat en, voor jongen was je dan in die tijd? Wat, wat ik was een fan van uh, het radio. De radioprogramma's van de VPRO zoals ze toen waren. Toen was ik denk ik 19 of 18. En luisterde ik altijd naar Wim Noordhoek. Uh, popmuziek, uh, Jan Donkers. VPRO Vrijdag. En je woonde in Amsterdam? Eerst niet, en later kwam ik in Amsterdam wonen. En toen heb ik ook nog een paar jaar bij Aloha gewerkt... waar ook die, min of meer diezelfde mensen ook werkten. Jongerenblad. Nou, dan mocht ik meehelpen. Dus toen ben ik een beetje gaan... Uh, vond ik meteen helemaal geweldig... dat je dus uh, met redacteuren en met collega-vormgevers... zo'n blaadje in elkaar plakt. Want dat was toen knippen en plakken. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik nu doe. Alleen is het met een computer, maar samen een blaadje maken... er is eigenlijk niets leukers dan dat. Want als, als, voor, als je samen zo'n blaadje maakt en je bent in één ruimte... dan ben je als ontwerper heel veel met inhoud bezig. En als, als schrijver en redacteur ben je ook wel met vorm bezig. Want bijvoorbeeld, ja, je doet eigenlijk alles vanuit je specialisme. Een, een, een, een schrijver zal een stuk schrijven en dan zet een eindredacteur er een kop boven en dan komt bij mij, en dan komen er foto's... de beeldredacteur zoekt er een foto bij... en bij mij komt het bij elkaar. Dus net zoals bij een, iemand die een film monteert... dan komen alle elementen, elementen bij elkaar. En dan zie je of iets werkt. En dan ziet zo'n redacteur meteen van... ja, met dit beeld werkt die kop helemaal niet. Dus dan moet ik hem herschrijven. Maar ja, als hij hem gaat herschrijven... dan wordt hij korter of langer... en dan moet ik weer zorgen dat het... Typografisch mooi eruit ziet. En, en zo werd het dus vormgeven. Je dus tegen elkaar op te bieden tot het uh, een gezamt kunstwerk met een groot woord uh, wordt. Maar ja. dat vind ik heerlijk om te doen. En ja. dus iedere week weer zijn de problemen weer nieuw om weer op te lossen. Dus dat vind ik heel spannend. Ja. Uh, want vormgeving werd het. En, en uh, je, belangrijk, uh, een, je werd een belangrijk vormgever. Je ging ook een, uh, een pamflet, mag ik het zo noemen, lay-in, lay-out, uh, schreef ja. je. Uh, toen was het? 1972 77. of zo? 1977. En toen uh, uh, ja, vecht hij eigenlijk de vloer aan... met, met de uh, toen toonaangevende uh, Wim Kruil. Nog steeds trouwens een held van velen als het om vormgeving gaat. Hij had een bureau Total Design... En uh, we spraken Frederik Huigen, die, die weet veel van uh, vormgeving... doet ook onderzoek en publiceert over vormgeving. Oh ja. En uh, zij vertelde ons, um, uh, in de wereld van grafische ontwerpen... is hij, jij dus, uh, Piet Schreuders berucht omdat hij eind jaren zeventig... is begonnen kraul aan te vallen. Zelf noemde hij het de knuppel in het hoenderhok gooien. Hij vond die ontwerpers misdadig. Total Design, het bureau van Kruwel, beheerste toen de markt. Ze waren erg dominant in de markt. En Piet zette zich toen af tegen wat als de goede smaak werd gezien. Hij heeft toen ostentatief een affiche van Kruwel verscheurd. En ik denk dat hij een van de eersten was die zich verzette... tegen het ontwerpen volgens de regels. En raakte geïnteresseerd in het banalen in opschriften... op caféruiten, straatnaamborden, et cetera. Wat is daar toen gebeurd? Want wij wilden, wij, wij hebben Wim Kruwel nog gebeld, maar die was opeens, had hij griep. Toen bleek dat we iets over jou wilden weten. Dus ligt dat nog altijd zo gevoelig? Dat uh, durf ik niet te zeggen. Maar wat is daar gebeurd? Nou, dat verscheuren was meer voor de presentatie van het boek. Hè? Dan moet je altijd een beetje uh, reuring maken. En uh, ja, zo'n affiche, daar zijn er duizenden van gedrukt. Waarom zou je er niet één mogen verscheuren? Nou, een boek maar, verscheuren of weet... verbranden, ook al zijn daar duizenden van, doe je ook niet. En het lijkt me dat voor een vormgever een affiche is wat een boek voor een schrijver is. Dus ernstig, dat... lijkt mij. Hmm. Nou ja, het was dus echt om een beetje lawaai te maken en dat is goed gelukt. Maar uh, ja, wat, wat daar gezegd wordt door Frederike Huigen, dat klopt toch wel in grote lijnen. Maar of ik de eerste was die tegen het. Modernisme te, te wapen. hoe noem je dat? Uh, protesteerde dat, denk ik, eigenlijk niet. Maar ja. Ik, Laten ik, er ik, nog ik, een paar zijn geweest. Ik moest, geweest, maar ik moest wat... me erin verdiepen. Dat was, het was eigenlijk een klusje tussendoor. van ga jij eens even je mening te boek stellen over grafisch ontwerpen. En ik, ik, ik had er nooit zo'n last van. Maar toen ik me ging uh, verdiepen in het materiaal. wat ik dan zo om me heen zag. werd ik heel erg bedroefd. Want ik vond het echt heel, heel erg. Uh, nou, pure drek, shit. En, ja, ieder is een smaak. Maar wat ik toen maar zo erg... Maar wat pure drek, shit? Wat, wat, wat was er dan zo erg? Nee, maar dat zegt iedereen natuurlijk van andermans werk. Uh, nou. Maar uh, wat ik toen zo erg vond, want, want nu heb je, nog, nog, heb je natuurlijk altijd... Uh, mensen die je goed vindt en mensen die je niet zo goed vindt. Maar er is meer diversiteit. Maar dat kunnen de mensen zich niet voorstellen... hoe. Benauwend en verstikkend het was eind jaren zeventig... door het totalitaire van die vormgeving van bureaus als Teldesign en Totaldesign... die dus gewoon met uh, een hele hoop gebakken lucht en goedkope uh, uh, theorieën... Uh, hun vormgeving aan de overheid sleten. Dus, als je kon geen trein voorbij zien komen of hij was vormgeven door Teldesign... je kon het telefoonboek niet openslaan of het was van Totaldesign... En, Postregels Stel, die zijn identiteit. dan Gert Dunbar. Dat, de, dat Ger was Gert Dunbar. Ja. Maar ja, dat vond ik toen erg. Want uh, ik moest natuurlijk zelf... me een uh, positie zien te verwerven. En ik, maar dat niet alleen. Ik, als, ik hield van totaal andere... Uh, ik vond totaal andere dingen mooi. Platenhoeze. Of uh, oude Amerikaanse pockets. En ik zat er niet bij na te denken... van waarom vind ik dat nou mooi? Het spreekt vanzelf dat dat goed is... Uh, Aftitelingen van Hollywoodfilms als vakwerk. Maar is het vergelijkbaar geweest met de actie tomaat, maar dan in de vormgeverswereld? Daar zou ik het uh, zeker niet mee uh, vergelijken. Nee, dat was een, was een collectieve actie. En het was heel erg politiek getint. En dit was meer. Ik wil een boek presenteren en dat gaat daarover. En ik ben hier voor en hier tegen. Maar Lay in Layout was meer dan schoppen tegen het toen, de mode van toen, het modernistische ontwerpen. Want dat was toen toch al op zijn retour. Ik wilde eigenlijk, wat het ook is, is een pleidooi... voor wat ik dan mooi vond. En maar de... De, de openingszin van Lay in layout luidt... het vak grafisch vormgeven is misdadig... en zou eigenlijk niet mogen bestaan. Ja, dat wordt dan ook later uitgelegd. Ik, als ik me goed herinner, want het is dus inderdaad wel lang geleden. Maar ik, ik schrijf er iets van... dat als je je te bewust wordt van waar je mee bezig bent als ontwerper... dan wordt het niet goed... Je, uh, zoiets is het. En uh, al, al die ontwerpers. met hun opzichtige kantoren. en opzichtige brillen. en mooie praatjes. en tegenwoordig hebben ze mooie websites. die. Uh, die versluieren eigenlijk. Uh, de boodschap die ze eigenlijk. Uh, waar het om gaat. Tenminste, dat schreef ik toen. Ik weet niet of ik het nu zo. Sta je al daar zit. nu nog achter? Nee, maar want, het is want... heel. Jawel, de spirit sta ik wel achter. maar het is wel heel erg. kort de bocht. en en een beetje, ja, een, een beetje plat opgeschreven. zou het nu misschien iets anders doen. Ik heb maar het maar wat is jouw visie nu op, op vormgeven? Want wat je net zegt is natuurlijk wel cruciaal... dat je uh, uh, je niet al te bewust moet zijn... van het feit dat je iets vormgeeft. Dat nou, lijkt me een lastige opgave als je vormgever bent. Dat lijkt me niet zo'n lastige omgever, opgave... want je hebt natuurlijk je, het vak in je vingers... Want daar, daar ga je dan vanuit. Ja, maar goed, je... hoe kun je jezelf de opdracht geven... om het vooral niet al te bewust te doen? Wat bedoel je dan? Nou kijk, als je pianist wil worden... dan moet je eerst vijf jaar lang toonladders spelen en, en etudes. En, zodat het in de, in de techniek in je vingers zit... en dat er iets tussen de hersens en de vingers gebeurt. Zodat dat automatisch gaat, als je iets op het blad leest of uit je hoofd... dat er dan muziek uitkomt. Dus niet de nootjes. Dat je niet meer bewust denkt van, oh, vingerzetting... Uh, de middelvinger gaat daar naartoe, maar dat het min of meer automatisch gaat. Maar dat is niet automatisch, want je hebt het allemaal getraind... en nog eens een keer getraind. Maar er moet een soort automatisme op gang komen... waardoor je dat het eigenlijk rechtstreeks vanuit je hersens op papier iets komt. Of op de muziek iets komt. En dat je dus een pianist die iets vertolkt... die zingt eigenlijk de muziek met zijn vingers vanuit zijn hersens. Een ontwerper die zorgt dat de inhoud... Wordt vertolkt. Maar hij gaat, als hij, als hij steeds maar bezig is met spaties en woordspaties en inspringen. en ben ik wel belangrijk genoeg? of volg ik de doctrine van meneer die of die wel genoeg? dan wordt het nooit iets. Hm. Nog een vraag van een luisteraar. Uh, Mieke van der Linden, jou misschien wel bekend. Piet ontwierp ooit de Radio Rijnmond-reporter voor het station. Ik wilde een parodie op de Engelse Sun. Hij ja. deed het zo goed dat de opmaak van de NDU in de war raakte. en de fouten die hij erin verwerkte verbeterde. Piet is een held. Oh, dat is vriendelijk. Ja, leuk. Wat ja, de opmaak, de opmaak van de Sun heb ik uh, nu ook weer nagemaakt in de Poezekrant. Maar wat. Uh, bij de VP Rogers is, is het een keer gebeurd dat. Uh, dat een tegenwoordiger van de verspreider opbelde... naar de verspreider, of ik geloof een, een vakkenvuller... bij een van de groot distributiecentrum... van ja, we hebben deze week geen vpro gids gekregen. En het gekke is, we hebben wel het blad Filmfun ontvangen... maar dat hebben we helemaal nooit besteld. Hm. Want toen had ik een cover gemaakt die een pastiche was... op het Engelse of Amerikaanse pin Filmfun. En er waren allemaal redenen voor waarom dat nodig was... om dat zo te doen. Maar om er filmfun op te zetten in duidelijke kleuren. Maar er stond ook in iets kleinere lettertjes eh, VPRO-gids op. Maar dat viel niet, niet voldoende op, helaas. En toen hadden ze hem al bij de krantenbak gegooid? Dat niet, maar er werd de vraag over gesteld. En de distributeur heeft toen ons toen vriendelijk nog dringend verzocht... om nooit meer zo'n grap uit te halen. Anders dan zouden ze stoppen met de distributie. <lacht> en toen bij Radio Rijnmond, hoe is dat toen afgelopen dan? Ja, Hoe bedoel je afgelopen? Ja, uh, je zegt iets van... Uh, Iemand die zijn layout veranderd heeft, maar daar weet ik dan verder niks nee, van eigenlijk. Ja, okay. um, uh, je had het net al over de websites, al die vormgevers met die prachtige websites. Maar ik heb natuurlijk ook even op uh, www.pietschreuders.com gekeken. Ja, dat kan. Wat is dat voor lettertype? Geweldige website trouwens. Dat, uh, uh, het lettertype waarin Piet Schreuders is... Uh... Oh, uh, dat weet ik niet meer. De, nou, S ja. De, ja, het is... de S is de Cooper Black. De Cooper Black. Dat is een dat... hele mooie letter. En uh, als je op de S van Schreuders drukt, dan, ja. gaat, dan, dan schiet hij weg. Dan gaat hij omhoog springen. En, en, en waarom kiest de vormgever Piet Schreuders voor de Cooper Black? Want daar is dan natuurlijk heel lang over nagedacht. Waarom is dit het lettertype dat bij jou hoort? Ja, uh, dat, niet dat het nou bij mij hoort. De laatste editie van Lay in Layout uit, uh, wat is het, 1997... heeft een omslag wat ook helemaal uit de Cooper Black is... En ik vond dat spannend om te doen, omdat ik, het is gewoon een verschrikkelijk mooie letter. Gemaakt door Oswald Cooper in 1924, geloof ik. Maar hij wordt nu de laatste 50 jaar ook gebruikt voor uh, patatwinkels en zo. En snackbars. En uh, de meest platte drukwerk. En uh, verschrikkelijk smakeloos. Maar als je naar de vorm van de letter kijkt en ook vooral hoe die zich tot woorden vormt, dat is geniaal. Dus ik heb gewoon geprobeerd om, om er iets esthetisch van te maken op dat omslag van leen lay in layout. Volgens mij is dat goed gelukt. Maar in zijn recensie van het boek in Vrij Nederland... schreef de bekende archivaris en criticus Paul Meijksenaar... dat hij nog nooit zo'n lelijke omslag had gezien. <laughs> en dat hij het bij voorkeur on ondersteboven op uh, zijn bureau uh, had liggen. Dus de meningen verschillen daarover. Ja, ja. En dat doet jou goed, hè, als er, uh, als er reuring is? Nou, dat soort negatieve recensies, die spaar ik wel, ja. Dat kan je dan later weer... Uh, Iets mee doen. Ja. Um, uh, we zijn toegekomen aan de tegel. Ik, ik wil nog van alles weten, maar er is helemaal geen tijd meer voor. De, we zijn natuurlijk benieuwd, want in welk lettertype gaan wij dat opschrijven? Gaat Piet Schreuders dat opschrijven? In mijn handschrift. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En wat komt oh ja. erop te staan? Moet ik dat nu doen? Ja, doe maar. Dan meld ik ondertussen even dat zo dadelijk na de klok van achter Misha Vladimirov te gast is bij twee dingen... Magret Reintjes uh, spreekt met haar en uh, nou, u kent haar waarschijnlijk. Zij verdedigde onder andere Milosevic en Tadits bij het Joegoslavië-tribunaal. Hoe zal het proces tegen Mladic gaan en waarom werd Vladimirov... advocaat van deze grote schurken? Deze vraag zal hopelijk beantwoord worden in twee dingen. Zo dadelijk na de klok van achten. En dan schrijft Piet Schreuders de tegel prachtig vol... En daar staat. De tijd is de oplossing die de natuur heeft verzonnen... om te voorkomen dat alles tegelijk gebeurt. En dat is een uitspraak die wordt toegeschreven... aan een zekere John Archibald Wheeler, maar ook aan Woody Allen. Dus dat is niet helemaal zeker wie daarmee begonnen is. Ik moet ook nog zeggen dat de, de, de omslagen van de VPRO-gids... binnenkort in Breda te zien zijn in het Graphic Design Museum... Dat is belangrijk. Belangrijke informatie. Ja, Vanaf wat... 12 juni. Oké, okay, en hebben wij nu alles gemeld, vermeld wat vermeld moest worden? We hebben Cover van de Eeuw genoemd. Niet precies Schreuders. We hebben dat genoemd en Graphic design. Museum. Ja, we zijn rond. Ja, we zijn rond. Dank voor je komst. En, uh, Ook bedankt. Veel succes met al die komende jaren nog met de VPRO-giet. Dankjewel. Meneer Scheugels, dit was aflevering 2288. Morgen alles, maar dan ook alles over het gedrag van de consument... dat voortdurend wordt beïnvloed. En tot dan. Radio 1 hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.